Levy van Eck met het NOS-journaal. Op het MBO hebben bijna 19.000 studenten nog altijd geen stage door de coronacrisis. MBO-scholen zijn bang dat hierdoor de onderwijskwaliteit verder onder druk komt. MKB Nederland zegt tegen Nieuwsuur dat het bij sommige bedrijven te druk op de werkvloer wordt... als er ook stagiairs rondlopen. Verder speelt mee dat er veel mensen thuis werken en ze dus geen stagiairs kunnen begeleiden... Bedrijven worden opgeroepen om met creatieve oplossingen te komen om het tekort aan mbo-stages op te lossen. Carnaval kan volgend jaar in de provincie Brabant niet op de gebruikelijke manier worden gevierd vanwege het coronavirus. Dat schrijven de voorzitters van de veiligheidsregio's in een open brief. Ze roepen carnavalsverenigingen op om alternatieve plannen te bedenken. Dat betekent dus geen optochten en grote groepen mensen in kroegen dit jaar...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 De Wit-Russische oppositieleider Tyganovskaya ja, riep de EU op tot financiële druk tegen Lukashenko. Aandelenbeurzen in heel Europa zijn diep in het rood gesloten. Met name bankaandelen deden het slecht. Op de beurs in Amsterdam verloor ING het meest... na berichten over dubieuze transacties met Russisch geld. Het aandeel sloot 9,3 lager. Maar ook geluiden van nieuwe lockdowns leiden tot zenuwachtige handelaren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en kan er een mistbank ontstaan. De minima liggen tussen de 5 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, het wordt dan 20 tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort.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 Wat erop staat eerlijk gezegd. Maar General Redbeard uh, trapt deze tweede aflevering van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf af. vorige week heb ik uh, nog een uh, gesprek uh, mogen voeren met uh, Chris West. Dames, welkom. Dank, Dank wel. je wel. Ja. Ah, uh, Dank je wel. <laughs> ja, ik, uh, gewoon uh, wel in één keer helemaal uh, weg. Maar goed, dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, <laughs> goed, uh, wat gaan we doen? Uh, nou, we hebben uh, vandaag toevallig twee primeurs uh, van nieuwe singles. Eentje van de Polyframes en eentje van Madlife. Uh, beide singles komen morgen uit, uh, maar wij het reizen vanavond al. We hebben een interview met Elsa Birgitta Beckman. Haar album komt uit op 2 oktober en uh, daar gaan we met haar over praten. We gooien er deze keer ook een gouden oude in... Uh, met een nummer van Marshall Mouse voor deze keer. En we hebben een popagenda met evenementen die wel doorgaan. En muzieknieuws uit uh, Noord-Holland... En daarnaast hebben we deze week ook een, uh, een extra directeur die is aangeschoven. Dat is Corina, afgestudeerd culturel cultu antropoloog. Ja. <laughs> <laughs> um, ze schrijft concertreviews, interviews en ludieke artikelen voor 3 voor 12 holland En is voorzitter van StukaFest in Amsterdam. Welkom. Dankjewel. We komen straks nog wel even bij je terug. Want ik heb nog wel wat vragen over StukaFest. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat, dat komt wel goed. <laughs> um, natuurlijk... Uh, dus ook uh, muziek uh, zoals uh, gezegd uh, Elsa maar ik uh, moet ook even bij jou terugkomen uh, Miranda want de ja. uh, Marshall Mouse Marshall Mouse ja, ja, uh, ja hoe komt... ben je daar in Vredesnaam uh, aangekomen want wij uh, ja. hebben nooit wat gezeg gezegd hoor. Ik, nou, ik Leer elke dag wel wat bij dus uh... Marshall Mouse is ook, is ook niet meer hey nou tot... daarom dus ja ja oké okay. <laughs> wij hadden het een tijdje terug over dat we misschien uh, weer wat oude pareltjes konden opduiken mm -hmm. van uh, ja, nou ja, lokale bands die ...ooit uh, lekker aan de weg aan het timmeren waren. en Hele op... pleinen lieten dreunen. In ja. in het en, en dan ineens uit niets verdwenen. Ja, dan moet We je ze nog dus nog met een groot uh, glas terug zien ja, te doen. Ja, gewoon uh, um, lekker nostalgisch. Ja, vorige maand hadden wij iets van Engel. Mm -hmm. En nu zie ik ineens weer iets nieuws. Dat klopt inderdaad, ja. ja. ja. Wat heeft hij gedaan? Uh, nou, hij is vooral eigenlijk bezig geweest met een, een tour aankondigen. Dus dat viel mij op uh, via de social media kanalen. Mm. En toen dacht ik: uh, Oh, dat is uh, cool. Gaan we draaien? Reisgenoten eten, ja? He? Nou, dan gaan we dat uh, nu we laten horen. Al een tijdje en dat is misschien een understatement. Maar die underdog vibe zit in de aard van het beestje. Het is geen red race van A naar B. Het is een reis en bekijken wie langs de langste adem heeft. Let's go. Verder van een sprint weer een marathon. En tegen de wind voelt het als een baratocht. Maar de aan trekt door. Terwijl brengt zijn beat dikt op het dashboard. Yeah. Een kroomadoe met liefde voor het ambacht. Breng een ander geluid in het huidige landschap. Ik bemandel mijn pad is schrijven erover. En noem de fans aan mijn zijde, mijn reisgenoten. Salud. You can't leave rap alone again Zijn reden te doen wat ik toen deed. Want ik hey, bleef het doen. Hoewel ik het deed, op een legerlopen lopen tank. Ik besef nu wat een leger aan mensen ik met me meegenomen heb. En het is prachtig om te zien, om te zien. hoe toevallige passanten soms veranderen. In vaste passagiers die bereid zijn op me te wachten. Nog een andere pleisterplaats. Als ik langs de weg net wat langer ben blijven staan. Dus zo ben ik onderweg, naar nergens. Ik laat weg, nu even niet de pret bederven. Even wat blijkt daarvan, nog aan het einde over. Behalve tijd samen met reisgenoten. Ik heb van de reisgenoten. Zeker weet, het was een mooie tijd Maar kon niet mijn hele leven blijven lopen Bijna mijn poten, slijtende zolen Van mijn droom om te reizen was weinig meer over Je zag mij al een poosje langs de zijlijn vertoeven Toch keerde de drank terug om de vrijheid te proeven Dus ze dacht dat mij een plaats in de kakafaan werd aangeboden Was mijn antwoord ja bedankt en heb me haastig aangesloten Let's go leave rap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 Ja, je hoorde net reisgenoten van Engel featuring Surya, als ik het goed uitspreek. En Sundress van Golden Boy. Uh, uh, was er was nog iets mee met Golden Boy. Ja, zeker. Uh, nou, echt in eind februari, dus echt vlak voordat corona echt helemaal uitbrak en zo hadden zij echt... vond ik zelf echt zo'n memorabele EP-release in Paradiso. Mm -hmm. De show was uitverkocht en die hele zaal stond echt rampvol en iedereen was zo hard aan het genieten en... We hebben er ook over geschreven toen. Het was letterlijk alsof ze de zon gewoon naar binnen brachten. En gewoon lekker stonden te shinen. Gigi de frontvrouw had ook gewoon zo'n lekkere shiny gouden broek aangetrokken. Het, ja, het was echt top gewoon. Ik heb zo hard genoten van die show. Ja, ik heb ze, ik heb ze toen gezien bij de Rob uh, ja. destijds. Uh, en daar stonden ze ook al met een, een beetje een soort glamachtig achtig uh, verhalen. <laughs> brachten ze op het podium. Dus ja. dat, uh, dat is er wel toevertrouwd. Uh, als je zeg maar, je laatste concert dat was voor corona... dan was het gewoon heel goed. Ja, het was, maar het was ook gewoon echt oprecht heel leuk. Het was gewoon, ze stonden daar echt kaart te genieten. De zaal stond te genieten. Ze deden het echt gewoon heel nice. Ja, dat was top. Oké, okay. Irina, ja. ik geef het woord aan jou, want jij hebt uh, ons uh, wat spannend nieuws te vertellen. Ja, ik heb wat nieuws verzameld en uh, ik begin met wat nieuws uit de culturele sector als geheel. Namelijk, de cultuursector heeft relatief de grootste omzetverlies. Dat uh, is laatst gemeld bij het UEV, het zou ons niet verbazen, maar de gehele sector verliest 62% van omzet. Um, ja, het is wat het is. Um, en dan? Voor de band rond, um, Niet te erg ergzikken, maar onder andere Loudwire postte een artikel... dat Facebook nu bandaccounts kan deleten voor het livestreamen van shows. Oh, die is nieuw voor mij. Ja, um, daar is een discussie over ontstaan uiteraard. Want um, ja, dat, daar schrik je natuurlijk van. En gelukkig heb ik die discussie een beetje gevolgd. En het is minder uh, erg dan het lijkt. Het gaat namelijk om video's en livestreams met muziek... over welke de streamer geen auteursrecht heeft... Voor um, Excel die iets plaatst lijkt er dus niets te veranderen. Facebook heeft onderhand ook wat meer uitleg gegeven... en het komt erop neer dat dit soort regels al sinds 2018 verkracht zijn... en nu meer gespecificeerd worden... zodat de balans tussen vrienden- en familievideo's van gewone gebruikers... en muziekvideo's beter onder controle blijft. Um, ze maken duidelijk dat ze graag artiesten supporten... en dat livestreamen gewoon kan met eigen muziek. Het kan zelfs tussen jouw voordeel werken als actoneerstrub... met auteursrechten die geschonden worden bijvoorbeeld... Um, maar ja, houdt het is goed in de gaten, want Turf Conditions, het is allemaal maar ja, lastig. En echt, uh, op zijn zacht gezegd, gewoon gezeur, hoor, vaak. Ja, ja, en we zijn toch een beetje afgekomen. En ook slecht gecommuniceerd, vind ik eerlijk gezegd, van dit uh, sociale media-platform. Want het blijkt ja. dus uh, dat de soep iets wat minder heet gegeten wordt dan die wordt opgediend. Uh, mm -hmm. Ook ik maakte er een beetje kwaad over, en dan denk ik, nou, nu blijkt dus dat er iets heel anders aan de hand is. Maar ga ja. door, want uh, er is nog. Nou, nog meer? een kleine toevoeging, de NME, het uh, Amerikaans uh, muziekblad, volgens mij, die hebben een iets duidelijker artikel hierover geplaatst. Dus als je meer informatie wilt, zoek het vooral op. Hmm. Um, maar we gaan verder hmm. met <laughs> ander nieuws. Ja. Um, dit is wat leuker nieuws. Er is voor het eerst sinds 1986 meer aan vinyl uitgegeven dan aan CD's, meld de Volkskrant. Dat vind ik toch wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Een beetje terug naar die old school. Geef ja. er iets te veel geld aan uit af en toe. Maar <laughs> <laughs> hey, good to know dat we de business ondersteunen, weet je wel. Hmm. Precies. En uh, verder met het goede nieuws. Um, concerten op verschillende locaties um, worden weer gehouden door de NH Pop. Noord-Holland Pop Masterclasses. Zij hebben dus die masterclasses gehouden. En daar uh, hebben zij zes acts in meegesleept. Um, NH Pop is een platform voor popmuziek, popcultuur en talentontwikkeling in Noord-Holland. Zij geven drie shows. Uh, 24 september in De Duiker in Hoofddorp met bluesrockact Act uh, Moondays en VDP van De Polder. Dat is Urban. Uh, 27 september in De Flux in Zaandam met popact 3 AM en Volki Singer-songwriter Jacob D. Edward. En 20 september dan het laatste concert in P60 in Amsterdam met Guy staat Guy, maar je zegt vanavond. Dat is, Guy? Ja, is vanavond al. Uh, nee, 20 september. Dat is, oh, je hebt gelijk. Ja, ik ben ja. helemaal in de war. Ja. <laughs> ja, ja. Maar die gaat door. Oh, misschien ook leuk om te vermelden dat uh, de eindpresentatie daarvan, die zag ik ook voorbij komen, die zijn opgesplitst in twee delen. En die vinden volgende maand pas plaats. Maar toch leuk om te weten. Ja, ja. Um, maar in elk geval, Guy en hun disco-synthesizers. En rockt Echt. Uh, minor Citizen um, die 22 september in B60. <laughs> um, er zitten wat verborgen pareltjes tussen. Um, waar wij een paar nummers van in onze afspelenlijst hebben vandaag. Dus let goed op, want um, je ja. gaat wat horen. Mm -hmm. Supporting the scene, mensen. Precies, <laughs> precies. <laughs> Zoals het hoort. En hou sowieso je lokale poppodium goed in de gaten. Want er wordt langzaam weer uh, wat meer uh, georganiseerd. Oh. Met um, dus, de kwaliteit. tijd. Vind ja, ik zo. ja, ja. Het is alleen wel zo wat ik vorige week dan uh, gehoord heb. Uh, dat als je een rock of een stevige band hebt. dat uh, de publiek dan zit. Dat schijnt niet echt succesvol te werken. Hè? Nou, dat nee. is voor een keertje leuk. Ik had maar dat men... dus, uh, Sorry, ja. ja. Ik had het dus laatst bij Lief Dagboek in P60. Mm -hmm. of, wanneer was dat? Ja, twee maanden geleden alweer of zo. En dat was echt. Ik zat, er, ik zat in mijn eentje aan de een tafel en ik dacht echt... Oh god, oké. Okay, uh, dat je bestelt uh, een, een tafel. Niet wat eens, dat? nee. Je moest gewoon een tafel stellen, Ook met zo'n kaarsje erbij, weet je wel. En, en prima, want het is afstand het. en volledig coronaproof. Maar het was wel echt zo van... Ik wil op dansen en gek doen, maar het mag niet. Ah. Ja. Het, het, het lijkt bijna alsof je een knabbeltje kaas uh, erbij hebt. Met een wijntje ja. erbij. En dat je er een bent tegenover je hoorde. Het ja. slaat echt werkelijk helemaal nergens ja, op ja, mensen. Maar ja, ja die ja, podia, Die ja. proberen zich ook maar gewoon aan te pakken Ik begrijp het, ja. Ja, bent ja. ook ja, we moeten wat hè? We kunnen er wel tegen in gaan, maar uh, we hebben gewoon te maken en te dealen met die regels die uh, uh, zijn uitgevaardigd. En uh, hoe shit het ook is, dat, uh, dat, daar komen we gewoon. Uh, ja, daar lopen we tegenaan, denk ik. Ja, ja. heb je nog wat muziek voor ons? Jazeker. Uh, bak uh, staat klaar, want uh, dat is uh, de volgende die op het lijstje staat. En ach, uh, dat, ja, we hebben altijd uh, te maken met uh, oud en nieuw nieuws. Maar dit is uh, over oud nieuws. Hier is Bak. Stevig! In it's also awesome very Oh, I know. Oh, I never Beliefs. I know how it can be in this cold world we're old. Joren, sterren met Never leave you. En daarvoor bak met old nieuws. Um, Demi. Ja? Volgens mij is iedereen in, de, in onze sector, de creatieve sector, eigenlijk best wel boos. Ja. Maar jij bent heel boos. Ik ben zeker heel boos. Ik neem graag uh, een politiek zijwegje. Nou, ja, er zou dus begin deze maand uh, een muziekprotest hebben plaatsgevonden. Uh, georganiseerd door Julien Krauten. Die is, als het goed is, ook nog bij jou. In de uitzending klopt, geweest. klopt. Ja, ja uh, Julien heeft uh, uitgelegd dat hij uh, afzag van, het, uh, van de protesten. Omdat uh, er een aantal dingen ontwikkelingen waren vanuit Den Haag. Waarvan hij zei: Moet ik dat dan nog door gaan zetten? Uiteindelijk zei hij van: Ik doe het voorlopig even niet. Want er waren bepaalde toezeggingen geweest. Dus hij heeft uh, voorlopig, om het even op zijn plat Nederlands gezegd. de keutel ingetrokken. En uh, voorlopig uh, doen ze het uh, nog even niet. Nee. Nou ja, hij heeft me er dus ook nog over gebeld. Want hmm. hij zoiets had van oh, help. Uh, er was uh, een grote partij. Uh, die achter dat protest stond. En ik ga geen namen noemen of zo, want ik wil niet hmm. te veel shade gooien. Maar niet ik, doen. Had, ik had wel zoiets van: dit is een grote partij. Uh, er is extra steun uh, uitgetrokken voor uh, de culturele sector, ja. Hmm. Maar ik had wel zoiets van ja, ik vind het toch wel enigszins ernstig. Omdat nu een grote partij zijn zin krijgt... dat je dan maar niet collegiaal tegenover je collega's... die op kleinere schaal opereren bent... van, goh, laten we toch even protesteren. Want het gaat niet alleen om um, een gebrek aan financiële steun... door de coronacrisis. Het gaat gewoon om een structureel probleem... Uh, van de afgelopen jaren... Uh, waarbij er gewoon... ja... De mate van financiering van de culturele sector is gewoon al jaren Is scheef gegroeid eh, volgens ja. jou, ja. En in het bijzonder ook voor de popmuziek. Ik, ja, ik vind het dan gewoon dat ik denk van... Ja, uh, waarom zou je daarvoor niet de straat op gaan? Je hebt dat recht, je kan het doen. Ik vind, dit is een tijd voor verandering. Ik zag, uh, uh, wat was het gisteren bij uur ook... van joh, uh, dat al die politici aan het praten waren over... Ja, eigenlijk wel klaar met het neoliberale beleid. Nou, uh, ja, laat, laat het dan zien. zien. Dan denk ik, ja, ja, het je maar wel, het zeggen, ja ik net zeggen, ja. Laat kom, het dan zien. Ja, dat, dat is gewoon een grote frustratie die ja. bij mij persoonlijk heel erg diep gaat. Maar, uh, nou ja, weet je, twee weken geleden uh, op Museumplein was natuurlijk ook het nachtprotest. Dan denk ik van, kijk, weet je, het kan ook wel gewoon veilig. Mensen staan daar op afstand. Het was er ontzettend druk. Ik was er zelf ook, maar iedereen vroeg mm. gewoon een mondkapje. En het is echt niet zo alsof mensen dat voor een lol gaan doen. Mm. Als er echt een probleem is, dan, dan willen mensen daar gewoon aandacht voor uh, vragen. Dus, mm. Ja, ik ga er gewoon niet mee. En, wa en waarom ga ik er niet mee? Uh, want bedenk dan, denk ik, zeg ik altijd maar. Want als jij op een gegeven moment uh, muziek met je snuffert... achter een uh, streamdienst of wat dan ook uh, kan doen. Ik vind het veel leuker. En daar waar jij nu zit, heeft ook... David Molenburg gezeten en die zegt... ik verlang naar een zweterig zaaltje. De man is gewoon een ontiegelijke muziekliefhebber. Ah, en als er één is die daarvan baalt... dat het dus gewoon allemaal... Uh, uh, ja, min of meer stof gezet is door de maatregelen in dit land... dan is hij dat wel. Dus, uh, nou, en het is natuurlijk ook een probleem van... het moet continu... gaat het over bestaansrecht. Ja, Waarom ja. moet je het nog legitimeren? Hoe is het zo ver gekomen dat de culturele sector in een positie... Zit, waardoor het zich continu moet legitimeren. Want ja, er, natuurlijk moet er aandacht worden besteed... aan gezondheidszorg en onderwijs... En hm. om al die ontwikkelingen zich doorzetten... Uh, ondanks corona. Maar het is toch eigenlijk ernstig... dat de culturele sector in zo'n politiek terecht nou. is gekomen. Maar goed, dat, dat is mijn mening. En misschien worden we ja, veel de politiek. Ik, ik, ik vul het uh, toch nog een klein beetje aan. Want uh, de muzikanten of uh, in ieder geval... de mensen die, die voor zichzelf zorgen... de ZZP'ers ja. ons, die zijn eigenlijk als het ware... gewoon slachtoffer geworden van hun eigen succes. Want uh, uh, ze, ze, ze huilen niet. Hè? Ze, ze proberen toch de eindjes aan elkaar uh, te knopen. Ja. Ik heb een muzikant die hier aan tafel gehad. Die zegt, ja, ik moet ook gewoon werken voor mijn geld. Überhaupt, uh, het is... Uh, Helemaal niet professioneel dat ik 40 uur per week met muziek bezig ben. Nee, nee. ik moet uh, nog eens uh, ergens 24 uur in een magazijn of uh, in een logistiek centrum uh, bezig zijn. Wat natuurlijk ook. Ja, en dat gaat. Wel ten, werk is. Ja, en dat, maar dat gaat ten koste van je kwaliteit die je wil leveren als muzikant zijn. En ja. daar gaat het, uh, ja. uh, het hele verhaal eigenlijk over. Dus Demi, ik onderschrijf, uh, laat ik zeggen, ja. 90% jouw verhaal. Dus dat, nou, dat is fijn. En ik, ik me ja. ook af van wat kun je nog meer doen? Want er wordt nu gehoor aan gegeven. Ik hoop gewoon dat daar ook naar geluisterd gaat. Ja, ik zou bijna zeggen, het is tijd voor woedende mannenmuziek. Maar uh, is het... Uh, ja, zullen, van zullen... de Polder komt eraan. Uh, als ik het. Ja, uh, ja, ja. Is, is, kunnen we dat een beetje onder die uh, categorie scharen? Ben ik je? weet niet of dat specifiek geldt voor dit. Ja, week, maar woedende mannen. Woedende van, muziek. Je, waarbij in muziek leg je sowieso je gevoel. Dus, ja, uh, ja, nou ja, op. goed. Hier is uh, Van de Polder met Long Way. Oh, oh, vergeet niet je voor wat de deft is. Zicht die jongens, ben of catcake, ik neem het echt mee Vergeet met je weg je bek, even wat het echt is Zicht die jongens, ben of catcake, ik neem het echt mee Hoor mijn jongen nog geen traffic Met een stembeet en voel me, draait grijs Ik kom van de long in de long, hey. Weet je hoe het voelt als het ontbreekt Wij zijn met z'n allen op een vlucht Want de tijd vlieg, kijk eens wat een life Kijk eens wat een life Ik weet niet wat je voelt, is wat je geeft en wat je krijgt Maar ik bedoel het goed zo doet het even van oude tijd ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jij bent in mijn visies, maar net doe je het bekijkt Ik hoef je niet te drukken op de feiten. Ik ben een beetje blij, ik heb die zeurig door mijn, mijn lijf. Jij bent mijn broer en ik zweer, ik heb je tijd. Loos, want je valie heb ik erg hoog. Kom in de boel, is de fucking Want als jij staat in mijn team, ben je wat brood, dan ben ik het ook, toch? Ik ben nooit alleen als je me ziet. Want ik ben van de bodem, en mijn angels in mijn tia ja. Ik denk al lang aan mijn familie en Met mijn voeten, met de stem, weten voel me, draai maar grijs de Ik kom van haar long in haar long, hey Weet je hoe het voelt als het ontbreekt Hij oh. zijn met z'n allen op een vlucht, tijd vliegen, kijk eens wat er blijft no Catch flies, no feel is. Catch flies, no feel Catch flies, no feel Catch flies, no In body. Ah, ah, Ready, take off, drugs. zoeken in de late. In de race, in de treff, ik kom maar tegen. Blijf in mijn leven, genieten van het leven. Oh, in mijn leven, genieten van het leven. Catch oh. flights, oh. no feelings, Stars in the ceiling. Evening, light, out, gas, maar highs, they are bleeding. tinted, kartje frames, dit het die weer was deerst. Ja, Sibiria, Sibiria. Ja, jongens, overzicht. Chef, kok, we koken niet. Max de street, met de taxi voor de deur, lopen niet. Alma's kun die zijn af, Hoe die is, tram, grijs talent. Dus, Scott, is ik brandkeeping, ik ben de Eh, potter. Ben nu in Londen, cross, we hebben een paar beetje de corders Die zijn er, close. En troepen, we gaan van Pas begonnen, dat druppel op. Mama kan ze vertellen. Maar even zo, no, no. Ik ben met mijn team overzicht. We yo. En op volle, met mijn man. En we afkomen op die kloof. even stevig werk. De kittens uh, waren er dat in het uh, blokje van twee bleeding gums. Daarvoor hoorden we van de polder, heet heette de band Long Way. Beetje opschieten, dat is uh, het uh, credo eventjes nu. Want... Oké, okay, moeten we heel ja, snel gaan praten? Uh, nu, ja, nou, heel ja. snel dan. <laughs> Nee, we hebben een primeur vanavond. Ja. Dus de eerste van vanavond. We hebben er natuurlijk eigenlijk twee. Um, dit is de nieuwe single van Mad Madlife. Ja. Uh, komt eigenlijk morgen uit, maar uh, we mogen wel draaien vanavond. En ik weet toevallig dat er ook een uh, video bij geschoten is afgelopen weekend. Maar die zie je niet op de radio? Die zien we nee. nog niet op de radio. Nee, <laughs> dat klopt. Um, maar die komt ook wat later. Dat uh, duurt nog eventjes, ergens in oktober uh, komt die uit. Um, dit nummer is uh, Femvertaal. Gaat over een zeer giftige liefde. Um, die van het begin al niet goed af kon lopen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nog niet eerder naar de tekst heb zitten luisteren. Maar dat ga ik nu moet, toch wel even doen. Moeten we dat nu uh, ook maar meteen doen. Van ja. Fataal! citizens of the world, we are anonymous. Dear brothers and sisters, now is the time to open your eyes and expose the truth. A great lie has been spread all over the anonymous channel. A tweet claiming false information on Assad has been spread like wildfire. The tweet said... Marshall Mouse. Ja, ja En dat, ja. Is, uh, dat is onze gouden ouwe van uh, deze week. Uh, ik vind het echt super vet om dit nummer weer eens een keertje te horen. Want Marshall Mouse was. Uh, uh, nou, ik denk dat het inmiddels misschien al tien jaar geleden is, als ik niet overdrijf. Um, dat zij echt gewoon alle pleinen in Horen hebben laten schudden, zo'n beetje. We hebben in Horen dan een horen stadsfeest en daar speelden ze altijd. Um, en als je nu zeg maar door Horen fietstof loopt, dan mm -hmm. zie je eigenlijk nog steeds op stoplichten. En op van die vrije plakplaatsen zie je nog steeds stickers. En je ziet nog steeds mensen in t-shirts lopen van ze. <lacht> um, het was gewoon echt een ding. En als je daar niet bij was, dan had je echt wat gemist. Als je hun optreden niet had gezien, dan was eigenlijk gewoon jij ja, de weekend verpest. Dat is natuurlijk nooit, uh, denk ik, de bedoeling in, uh, in dit soort uh, gevallen. Nee, dus had je gewoon bij moeten zijn. En uh, ja, ik vond het eeuwig zonde dat zij stopten hmm. En dat waren heel veel mensen met mij die dat vonden. En uh, toen hebben ze nog een allerlaatste optreden gehouden. Uh, op het kerkplein volgens mij in horen mm. en uh, ja het ging natuurlijk ook weer dat hele dak eraf. Oké. Okay. Ja. Uh, dat is uh, even retro perspectief uh, bekijken dit, dit ja. hele zaakje. Um, dan uh, hadden we natuurlijk, uh, wat ik uh, het, het lijstje we hebben zo'n lijstje liggen voor die mensen thuis die dan denken van uh, gaat dat dan uh, allemaal goed? Nou niet helemaal, want uh, er was <laughs> iets uh, van de depression club die ik uh, er iets, uh, daar zou ik uh, nog iets mee uh, doen. Tenminste we zouden daar iets mee doen. Uh, die kwam bij jou vandaan toch, uh, Demi of niet? Als het goed is, kwam die van Miranda. Oh, ja. Oeh! ook al van Miranda. Oh, van Miranda. <laughs> <laughs> Vertel er nog iets Miranda. even meer over. Nee, er. de Depression Club. Uh, ik vind ze heel erg tof. Op 25 september komt een nieuwe single uit: mm -hmm. um, Die heet Thank God for the Sun. Mm -hmm. um, maar ik had nu nog even Not That Yet. That mm -hmm. that yet. Depression Club was dat. Die is alweer bijna negen uur. En dan hebben we nog een uh, vol uur uh, nog te gaan in uh, de tweede ronde van uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Want zo heet het programma officieel. Inderdaad. Ja. ja. Uh, Kirina. Yes. Vind je het leuk? Hartstikke ja. uh, Even een kort vraagje tussendoor voordat uh, we dit uur af gaan sluiten. Mm -hmm. Stukafest? daar heb ik iets over gelezen. Kan dat nog? In deze tijden? Ja, nou, um, dat is een lastige vraag. Mm -hmm. Maar ik kan wel zeggen dat we op een manier doorgaan volgend jaar. Vest, mm -hmm. uh, Amsterdam. Uh, maar uh, hoe en wat, dat moeten we nog eventjes een beetje in het midden laten. Uh, we zijn bezig met uh, heel veel plannen... Een projectplan schrijven. Bijvoorbeeld. Dat is nu niet één projectplan, maar drie. En drie begrotingen. En, en van alles. Heel veel. Heel erg anticiperend op de situatie. Heel erg anticiperend. Hmm. En ook heel erg gokken. Maar we hebben een manier gevonden waarop we het door kunnen laten gaan op een manier. Hmm. Um, hou gewoon vooral onze social media in de gaten binnenkort komen met de eerste aankondigingen van data, van, van hoe en wat, uh, van het nieuwe bestuur. Waaronder uh, ik dus. En um, ja. Volgende maand misschien meer. Hmm. Ja, ik ja. moet nog een beetje voorzichtig zijn met uh, alles wat ik zeg. Hmm. Want we zijn echt in de, in de, ja, in de, in de start van, uh, van het jaar. Maar uh, het wordt wel een leuk jaar. Uh, we houden gewoon vertrouwen erin, weet je? Het moet wel. Ja, ja, ja. en het is wel heel fijn. Um, ja, laat maar zeggen, wij hebben gewoon de tijd om ons echt voor te bereiden op. op en een lockdown situatie en, en een gewone situatie en een anderhalve meter situatie. Dus ik heb er gewoon al het vertrouwen ja. in dat wij, uh, dat wij gewoon een goed festival kunnen neerzetten. En, en hopelijk dat dat ook inspireert natuurlijk hm. um, hoe wij dat gaan doen. Ja. Ik, ik heb even stiekem even wat omgedraaid. Uh, Ghost Echo gaan we dus in de tweede uren doen. Want mm -hmm. Minor Citizen, dat komt qua tijd even wat beter uit. Hartstikke prima. Ja? Ja. Dan gaan we die uh, als uh, laatste voor uh, dit, uh, dit eerste uur uh, doen. Stevig nummer ook weer. De masterclasses van NAPOP. Ik wilde toch nog even... H-Pop. Uh, daar, daar zijn ze ook uh, in te zien en in uh, en die mee te beleven. In uh, de, de NH-Pop uh, op sleeptouw sessies. Want dat, uh, daar, dat is hem voluit, hè? Top? Ja. ja. ja. ja. Sp Spreek je zo aan de andere kant van deze uur.